van het Hariri tribunaal zijn hele dossier hebben zodat hij in Libanon via een rechtszaak in herstel kan afdwingen. In de regio Amersfoort komt massale vissterfte voor. Duizenden vissen in sloten, beken en vijvers happen naar lucht of drijven dood in het water vanwege zuurstofgebrek. Het zuurstofgehalte was al laag door de warmte. Door de hoosbuien van de afgelopen dagen kwam er vuil water bij, omdat er meer regen viel dan de rioleringen konden afvoeren. Dit probleem speelt vooral in het waterschap Vallei en Eem, omdat de wateren daar geen toevoer van buitenaf hebben. De dode vissen worden zo snel mogelijk opgeruimd. Op het toernooi om de Champions Trophy in Nottingham in Engeland... hebben de Nederlandse hockeyvrouwen ook hun derde groepswedstrijd gewonnen. Oranje won met 2-1 van China. En door deze zegen hebben de hockeyvrouwen de finale ronde binnen handbereik. Het weer vanavond is het in de kustgebieden bewolkt en kan er nog lichte regen vallen. Het koelt af tot 16 graden. Morgen broeierig warm met maxima tussen 25 graden in, op de Wadden en 30 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Live, vanuit het Pimmelier Honkbalstadion. Radio Honkbalweek. Dit is Radio Honkbalweek met de wedstrijd Nederland-Cuba. En er zijn alweer wat uh, ontwikkelingen in het uh, veld. Uh, het Nederlands team dat uh, Kemp dankzij een uh, foutje van de derde honkman op het eerste honk zag komen. Of je dan wel een uh, honkslag, maar goed. En door schijn komt hij dan op het uh, tweede honk. Nog uh, geen mensen uit omdat uh, Kemp de eerste was die in deze slagbeurt voor Nederland uh, in actie kwam. Duursma is de man die volgt. En zo ziet het er toch allemaal als sinds florissant uit voor het Nederlandse ploeg vanavond. Eigenlijk voor het eerst in deze hanus Week dat de ploeg zich zo makkelijk in aanvallend opzicht manifesteert. En dat is leuk voor het hier aanwezige publiek. Duursma. de man die in afwachting is van de volgende bal van Jukis Kroes. De man met 51 op de heuvel namens Cuba-Cuba. Gestoken in de bekende rode pakken. Poging tot een stootslag van Duursma. Maar die mislukt. En dus is het nu twee slag voor Duursma. Ja, Duursma is een, uh, een speler die zich uh, dit seizoen niet helemaal uh, happy zal voelen. als het gaat om zijn slagprestaties. Uh, in de competitie is het tot nu toe blijven steken op 196 als slaggemiddelde. En dat is uh, voor een hoofdklasse speler met zijn uh, stand en zijn ervaring uh, toch wat aan de magere kant. ...dat ik dat ook een, een, een afweging is geweest voor Jim Stokel... ...om hier Duursma te laten overstappen naar het korte werk... en daarmee in elk geval het derde honk in handen te krijgen. Het is nu een, een wat wildere worp van Kroes aan laag aan de buitenkant... ...en die laat Duursma terecht gaan. En, uh, je ziet dus uh, achter de pitcher de tweede, de loper op het tweede honk Dwayne Kemp... ...die uh, ook geconcentreerd probeert te kijken... ...om misschien nog iets van de tekens op te pikken van de Cubaanse catcher moet je om... Kijk, en dit. Oh, dat zou je altijd zien. Nooit zeggen dat iemand niet lekker in zijn pel zit aan slag. Want je krijgt een teksel op je neus. Duursma doet het in dit geval met een keurig tikje in het rechtsveld. Heel gecontroleerd. Het was uh, iets minder hard dan uh, dat wat Bas de Jong eerder deed. Maar je ziet daarmee dat uh, de discipline van Nederland aan slag enorm groot is vanavond. Ze pakken de ballen goed. Ze brengen ze keurig weg naar daar waar ze vandaan komen. Zo, zo zeg je dat. Balletjes aan de buitenkant gaan naar het rechtsveld. Balletjes aan de binnenkant gaan naar het linksveld. En dat is precies wat je moet doen. De discipline hebben. Michael Duursma voelt het uitstekend uit. Het eerste en het derde honk dus bezet. Dwayne Kemp op het derde honk. Duursma zelf op het eerste honk. En we zijn bij de nummer 9 van het Nederlands team in de slagvolgorde. Dat is Shalimar Daantje. Ja, het is toch wat dat je in de tweede helft van de derde inning bent. En alle mensen zijn dan al aan slag geweest. Wat zeg ik, die zijn allemaal twee keer aan slag geweest bij de Nederlandse en Daantje met een slaggemiddelde van 4'29 kan natuurlijk ook wel het een en ander. Hoewel we net gezien hebben dat die cijfers niet alleszeggend zijn. Nul mensen uit bij Nederland. En je kan toch ook zeggen dat de wisseling op de heuvel de Cubane vooralsnog weinig voorspoed heeft gebracht. Beide pitchers hebben problemen met de slaande mensen van het Nederlands team. Normaal gesproken zou je mogen verwachten dat er ook in deze derde inning voor Nederland weer een aantal punten gaat bijkomen. Te beginnen met Kemp die nu... Keurig uitgevoerd. Keurig! Het is 7-0. Gaat hij uit? Dat is de 7? Hij is 7. En dan gaat de man van 2 nog door naar 3. En zo loopt het lekker door met uh, Nederland. Prachtig uitgevoerd door uh, Sheldon Martaantje, een uh, stootslag die... Uh... ...leek aanvankelijk iets te hard. Hij rolde keurig langs het lijntje richting het eerste honk. De pitcher pakte hem op, toster hem naar het eerste honk. Maar eh, daar was het misverstand. De bal schoot door en als je Danji dan al iets... ...nou ja, zou kunnen verwijten dan hooguit van... ...joh, had meteen doorgespeerd naar twee. Want eh, dan hadden we twee en drie bezet gehad. Dan had je het dubbelspel er ook uitgehaald. Maar het punt kwam wel binnen. En eh, dat is eigenlijk meer dan je van een slagman mag verwachten... ...op een opofferingstootslag. Want dat was feitelijk wat er aan de orde was... Nederland wilde het tweede en het derde honk in handen krijgen. En wat kreeg men met de hulp van de Cubanen Wederom het eerste en het derde honk in handen, maar wel een punt erbij. Dus Nederland leidt inmiddels met 7-0. En dus nog geen uit in deze inning. De gelijkmakende derde slagbeurt voor Nederland. Het eerste en het derde honk bezet. En we gaan gewoon weer naar de kop van de slaglijst. En het is ongelooflijk. Ja. Eugene Kingsdale voor de derde keer in deze wedstrijd aan de slag... Alle slagmensen hebben de Cubaanse pitcher Cruz nu ook al gezien voor de eerste keer. En dat uh, maakt het nog wat eenvoudiger. Cruz maakt het zo niet heel erg moeilijk, maar op deze manier uh, wordt het wel heel erg helpen. Het is uh, de linkshandige Kingsdale die inmiddels bezit heeft genomen van het uh, slagperk. Ja, en je kan daar als Nederlandse slagbaan nu natuurlijk heel ontspannen naartoe lopen. Het is één groot feestje wat ze hier aan het bouwen zijn. 7-0 in de derde inning van deze wedstrijd. Waar iedereen toch naar uit had gekeken als het Titanengevecht in deze Haarlemse Hongbalweek. Maar uh, vooralsnog is het uh, David tegen Goliath. En David Delft flink het onderspits. En wie had gedacht dat ze überhaupt deze week de Cubanen zouden moeten vergelijken met David? Kingsale is de man die dus nu het verder moet gaan brengen richting 8 of misschien wel 9. Hij raakt maar gaat daar Weer hoog en ver klap. in het midveld. En die wordt gevangen door de midvelder van Cuba. En dan punt. komt het punt wel binnen. Dat is dan mooi voor Nederland... Het achtste punt noteren we voor de oranje formatie. En het is uh, met Michael uh, nummer 8 uh, Michael Tuursma uh, die over de thuisplaat uh, komt. Wel de eerste nul dus door die vang in dat uh, midveld. En inmiddels uh, het eerste honk dus dan wel weer bezet. Als ik het allemaal goed zie tenminste. Ja, ja. Tegen nul. Het is Kingsdale die uit is. En dat is uh, Shalimar Daantje die uh, op dat eerste honk nog steeds uh, hangt. En we hebben Danny Rombly in, uh, inmiddels in het uh, in slagperk. Dus Nederland kan nog even doorfeesten. Het, uh, het eind lijkt nog niet in zicht. Te meer, uh, daarbij weten dat Rombly al twee honkslagen achter zijn naam heeft staan. Dus uh, Rombly is helemaal hot. Of de pessimisten zouden zeggen, statistisch gezien is er nu toch wel een keer toe aan uh, drie slag. Maar nou, dat zou kunnen. Rombly uh, slaat ook in de Nederlandse competitie. Uh, uitstekend uh, op dit moment. Hij uh, presteert net als uh, zijn teamgenoten Legito, Kingsdale en uh, Van het Klooster... Staat hier, ...vind je hem terug in de top van de Nederlandse slaglijsten. Dus uh, de Cubanen weten dat ze niet de minste tegenover zich hebben. In deze Danny Romley. Je hebt huiswerk gedaan, hè? Ja, normaal is uitkomend voor uh, Neptunus. <laughs> en ik kijk even snel naar uh, het aantal uh, binnengeslagen punten van Rombley uh, tot nu toe in uh, de competitie. 32 man liet hij overigens net als Jason Halman al over de thuisplaats komen in de Nederlandse competitie. Dus uh, Rombley is een man die van wanten weet. En uh, zojuist ook uh, okay. tot lid van verdienste uitgeroepen. Hè? Dus een, uh, hij heeft zeker wat te vieren. Als het al uh, niet het lid van verdienste was, dan. Uh, is het wel het feit dat hij hier vanavond goed presteert. Ja, de tweede nul voor uh, Romly op het uh, bord. Door drie slag. en Zal je zien, hè? ja, je zegt wat. En dan wordt het uh, vaak dan weer gelogen straf. Maar wat niet uh, gelogen of gelogen straf moet worden. zijn de cijfers op het bord. 8-0 voor Nederland. En de klap van Lequito. Lequito. Dat moet de vangbal zijn. Opnieuw in de handschoen van de midvelder. Die naar de naam Ariel Lazaro Sanchez luistert. Probeert zo mooi mogelijk in mijn beste spaans uit te spreken. En dat maakt een einde aan deze derde inning waarin Nederland uiteindelijk dus twee man over de thuisplaat wist te krijgen. Daantje met snop op een bracht de Kemp binnen en Kingsdale met zijn vangbal in het midveld. Die was wel hard en ver genoeg om Duursma over de plaat te krijgen. En zo staat het inmiddels 8-0 na drie innings tussen Nederland en Cuba. Die van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland besloot. Oh, ik heb niet al zo lang leven gewacht, de in die moet komen en op de nacht. Voor alles wat ik wou, maar wat ik nooit kreeg, was te de duur of te vroeg of te laat. En op succes en op dit mooie dag. Dag in de zon en in de zelp voorwaarts. Riek wat ik weer heb, rond en gevierd. Maar tot nu toe heb ik alles hier maar geleerd. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland in de zon. Dat heel Holland in de zon. Oh, zoveel tijd en zoveel energie. Soms heb ik dat ik heb nog al dat bier. En met een vies gezicht zat ik niet laat vernietigd. Of het het ik kun nog een echte verkeer. Ah, ik vroeg hem maar door gelier. Denk je, denk je, denk ik begreep het niet. Maar ik heb het nou, hoe horen dat leer? Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. En een dag, dan loop ik door mijn strik, dan zit de mensen denk ik aan dat gezicht. Dan loop ik over stroo en meer mogen ren, door het in de beroemde, ik ben het Het is Rowan Hesse met Limburg. En er is meteen weer volop actie in het, in het stadion hier in de wedstrijd tussen Nederland en Cuba. Een wedstrijd waarin Nederland laat zien dat ze niet alleen in aanvallend opzicht Cuba de baas zijn. Maar nu ook in verdedigend opzicht. Het was als eerste in deze inningaanslag Donald Duarte. En hij sloeg een bal met die één keer stuiterde voor korte stop Michael Duursma. De bal kwam hoog op. Appeltje eitje voor Michael Duursma. En een aangooien naar Brian Engelhard zorgde voor de eerste nul aan Cubaanse zijde. Een actie 6 tegen 3. En zijn opvolger Ariel Sanchez, dat is de man grappig om te zien. Die steeds de scheidsrechter even aangeeft. Waar de bal dan wijd was. Als de bal aan de buitenkant is dan wijst hij. is van Selvig schijt. Hij was uh, aan de buitenkant ernaast. Of hij was aan de binnenkant ernaast. Uitermaat uh, gedienstig type. Uit uh, Cuba deze Eriel Sanchez. Maar uh, zijn vangbal uh, was er wel in het linksveld. Op fout gebied. Moest uh, moesten even benen benen maken daar Kingsdeel, Maar uh, hij had hem. Geen probleem. Ja, en Dat wil zeggen dat... Uh, Leon Boyd met uh, niet meer dan een worpje of 3-4 in deze inning. Alweer 2 nullen op het, uh, op het bord heeft staan. Ja, en dan, dan groei je wel als pitcher, hoor. Dan uh, voel je je bijna onoverwinnelijk daar op die heuvel. En uh, kun je ook echt alles uit de kast halen om hier vanavond maximaal te genieten met je teamgenoten. En misschien, uh, Edwards, moeten we heel voorzichtig kijken naar de uh, mercy rule. Dat zou toch wat zijn... Uh... Dat Nederland-Cuba eindigt omdat Nederland tien punten voorsprong krijgt. Nou voorlopig uh, zien we nu wel een tik van uh, Bel in het outfield. En daarmee komt hij -ie in ieder geval op het eerste honk. Hij uh, wilde nog even door naar het tweede honk. En dan moet hij zich heel snel terughaasten om bij het eerste honk uh, safe te blijven. Het hoopt uh, met een sisser af uh, voor, uh, meneer Bel uit uh, Cuba. Die was uh, erg gretig dan zeg zeggen dat het Nederlands team Zaken natuurlijk goed op orde heeft. En de bal heel snel weer in dat infield teruggeeft. Waardoor Bel terug moet komen op zijn plannen. Ja, het zou voor de wedstrijd natuurlijk wel aardig zijn als Cuba wat terug doet. Maar aan de andere kant zitten we toch wel te genieten van het spel. Wat Nederland hier zowel in aanvallend opzicht als ook in verdedigend opzicht laat zien hier in het uitverkochte huis. In het premier. Hondbalstadion. Perez is de volgende man aan slag. Sergei Perez. Hij is de man in het slagperk. En Alexei Bel is dus de loper op het eerste honk. Kijk, de Cubanen gaan nu toch wel wat harder van start. Daar komt de derde honkman. Prachtig ingelopen, zeg. En Guito doet dat uitstekend. Die snijdt helemaal voort. Kort stopt Michael Duursma langs. Plukt de bal uit de lucht. En heeft echt nog wel een metertje of tien nodig om tot stilstand te komen. Op volle snelheid plukt hij de bal van Perez uit de lucht. Daarvoor hoeft niet meer. Worden, ...want het was een vangbal van Riley Bigito in het invield. Zoals gezegd, Nederland staat niet alleen aanvallendse mannetje tegen dit Cuba... ...maar ook verdedigend lijkt het een muur die ze hebben opgebouwd. En de Cubanen, ze kloppen en ze kloppen, maar ze komen er maar niet door. Nederland leidt met 8 tegen 0. Dit is... Perry, your hot and your cold. Nederland heeft wederom het tweede honk in bezit. In deze wedstrijd tegen Cuba. Een wedstrijd die zeer voortvarend verloopt voor het Nederlands team. 8-0 is namelijk al bestand. En opvallend het is voor de derde keer schijn in deze wedstrijd. Het schijnt dat deze scheidsrechter daar iets mee heeft. Ja, het heet. is uh, twee keer nu aan Cubaanse zijde. één keer aan Nederlandse zijde. Cruz heeft het uh, nu ook dus meegemaakt als pitcher. Het is, uh, even kijken, uh, Bast of, uh, City, City de Jong. Die daarvan uh, profiteerde. Hij kwam met vier wijd op het eerste honk. En uh, staat dus nu op het uh, tweede honk. En zijn naamgenoot Bas de Jong is de man in het slagwerk. Kortom, de Nederlandse jongens. Ja, zo uh, zit ik nog wat uh, verder te denken. Misschien word ik wat overmoedig. Maar wat uh, zat je te denken, wat dacht je te, te, van een, uh, een boottochtje, Peter? Van de Nelson honkbalploeg komende zondag door het sparen En dan uh, op de Grote Markt. Wat, uh... nou, de prestatie is ernaar. Het is groots uh, tot nu toe, uh, moet ik zeggen. Ja. Zondag staat er nog een potje te wachten. Uh, en ik, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het uh, Cubaanse team op enig moment... ...toch wel uh, vreselijk onderuit de kant krijgt uh, van de coachingstaf. Want uh, ze blameren op dit moment uh, alles wat Cubaans is uh, hier in Nederland. Door uh, zich op deze manier te laten afdrogen. Ik moet ook zeggen dat uh, verdedigend oogt het allemaal wat slapjes. Uh, ze hebben net ook op de midvelder gewisseld. Daar is uh, ja, Ariel Sanchez is eruit. Zamora hebben ze ingebracht. Maar uh, ja, hoe sterk Nederland ook speelt... ...je kan je wel je vraagtekens uh, zetten bij het uh, spel van uh, de Cubanen. Ik wil, nog niet, ik wil ze nog niet gelijk als prutsers betitelen, maar het heeft. Uh, ja, niet veel. Ja, het is Little League-niveau, uh, ja. laat ik het zo zeggen. Want het is nu weer vier wijd voor Bas de Jong. Dus uh, onze jongens uh, hebben allebei vier wijd. Zowel Sydney als Bas. Dat betekent weer 1-2 bezet met 0-0. Nul en Brian Engelhart aan de slag. Dat is uh, de man die. Uh, Ongelooflijk hard kan uithalen. Maar het, het zou zomaar kunnen dat uh, Stokel in dit verband kiest misschien wel voor de opofferingstootslag. Klinkt gek, maar waarom zou hij het niet doen? Waarom zou hij niet zo vroeg mogelijk in de wedstrijd die 10-0 voorsprong te pakken willen krijgen? Om misschien definitief een klap uit te delen aan de Cubanen. De eerste slagbal laat Engelhard in ieder geval voorbij gaan. En uh, het is dus wachten op wat voor opdracht Stokol vanuit de Dukhout aan zijn derde hoekkoos geeft. En die geeft het dan weer door een Engelhard. En uh, die zal dan uh, uh, dat moeten uitvoeren. Het is... Ja, keurig gezien uh, Engelhard die van deze bal afblijft. En dat nogmaals, ik heb het al een paar keer eerder gememoreerd in deze wedstrijd. Met name de aanslag van het Nederlands team, die is uh, opvallend. Ze pakken de goede ballen, ze zijn geduldig en uh, ze accepteren vierwijd daar waar dat moet. En daar waar het kan, wordt er geslagen en op de goede ballen de goede kant op. Wederom een wijdbal aan de buitenkant hier voor uh, Engelhart. Of uh, Kingsdale is het? Even, ik ben... Engelhard. Ja. Engelhard. Engelhard, Engelhard, Engelhard ja, toch, ja. Man van de twee hongslag in de eerste inning. En uh, eerder ook nog een keer uh, drie slag gekregen. Een van de weinige mensen van het Nederlands team... die uh, ook een keer drie slag achter zijn naam kreeg... van de Cubaanse uh, pitcher. Hij uh, stapt even uit het uh, slagperk. Uh, en op het scorebord zien we nu staan... Uh, één slag en twee wijd voor uh, Brian Engelhard... met 1 en 2 bezet. Ideale stand om iets te doen. Uh, hitte run te spelen of iets dergelijks. Uh, maar ik denk niet dat uh, de noodzaak daartoe... is. Nog een er die pitcher is echt aan het worstelen. Dus uh, laat hem maar gooien. Laat hem maar werken. Het is uh, alsof hij op drijfzand uh, staat te pitchen. Hij zakt steeds verder weg uh, in de modder. Bij elke worp die, die hij uh, over die thuisplaat probeert te worstelen. En het is uh, Engelhard die daar uitstekend zicht op heeft. Drie wijd en één slag met 0-0. Nul en het eerste en het tweede honk bezet. Het is uh, indrukwekkend wat het Nederlands team hier laat zien. Het is de derde keer vier wijd op rij voor deze nummer 51, Cruise van Cuba en het is uh, ja het, het is bijna het is bijna beschamend wat uh, wat zich hier uh, aan het aftekenen is ja, het, ik zou sterker willen zeggen het is beschamend ja het is ja het is, je kunt je niet voorstellen dat uh, dat het nu al 8-0 staat en dat er 300 bezet zijn met 0 0 kortom uh, één goede klap ja, je wil niet denken dat het 12-0 gaat worden al uh, ja ik kan het het is voor Honga al is dit onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Ik weet niet, uh, collega Ivo Verharen maakte uh, van de week de opmerking... Uh, dat de Kubanen scherper waren in de feesttent dan op het veld. Nou, dan weet ik niet waar ze gisteravond of vanmiddag geweest zijn. Maar uh, dan hebben ze het zeker heel erg naar me zien gehad. Want het is inderdaad uh, ja, opvallend hoe uh, sloom. En slap dit Cubaanse team opereert in deze wedstrijd... die toch door 4.500 mensen verkozen is als een wedstrijd om nou eens heerlijk van te gaan genieten. Ja, van Nederlandse kant is dat wel degelijk aan de orde. Maar van Cubaanse zijde is daar helemaal geen enkele reden voor. Het staat 8-0, 1-2 en 3 bezet. En er is wederom topoverleg op de heuvel. Daarvoor is maar even een, een muziekje doen om het even te onderbreken. En dan komen we wellicht zo meteen snel weer bij je terug.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 De baseballs met Umbrella, twee componenten die vanavond ook deze avond een beetje vullen het baseball op het veld. De Umbrella is eerder deze avond al een keer uitgeklapt, maar kan weer terug in de tas. Het is droog en het voelt goed in alle opzichten. Dus, uh, we hebben nog steeds uh, het Nederlands team aan de slag. En dat betekent dat die voorsprong verder uitgebouwd kan worden. Dwayne Kemp. Ja. We kijken het, uh... naar de man op de heuvel, uh, Peter. Want uh, de pitcher is nog even blijven staan. Kroes, coach heeft besloten hem nog even te laten staan. We hebben wel de eerste nul van City Jong. Die ging uit op thuis door het aangooien van de derde hondman richting uh, de thuisplaat. En er klopt een soort van luchtballonnetje op de tribune. Dat zorgt voor de nodige hilariteit. Drie honken inmiddels bezet. Eén man uit. was de Jong, Brian Engelhardt en Dwayne Kemp. Kemp. Die kwam door Velders keus op één. Dus volop scoringsmogelijkheden voor de Nederlandse ploeg. Met Duursma aan slag. Maar die heeft wel nu inmiddels twee slag achter zijn naam staan. Michael Duursma oog in oog met Kroes. Die dus in grote... ...zeg niet onoverkomelijke problemen zit... ...tenzij er iets merkwaardigs, iets knaps uit de hoogte komt. Vooralsnog komt er een bal die wel geraakt wordt door uh, Dursma, ...maar foutslag zodat Duisma het nog een keer mag gaan proberen op het werpen van Kroes. Duursma had net dat uh, tikje, dat keurige tikje in het rechtsveld. En uh, wat zou die vrolijk worden zeg, als hij dat wederom kon produceren. Zo'n uh, leepballetje net tussen de eerste en de tweede honkman door. Want daarop zou zeker door twee man nog eens uh, gescoord kunnen worden van het Nederlands team. Het is uh, echter worstelen voor Duursma, Maar hij overleeft vooralsnog. Wederom een wijdbal voor Duursma. Kemp dus nog steeds op dat eerste honk na die velderskeus. De Cubanen deden dat keurig. gooide de ...van de thuisplaat af en uh, maakte daarmee de eerste nul van deze inning. En het is nu dus loeren en zoeken naar het dubbelspel. Want alleen dat kan de Kubanen op Duursma het veld uithelpen. Duursma zaam dan, dan laag en over de grond. Het is inmiddels de derde wijkbal uh, die Duursma incasseert. Uh, de, de, tweede. Dat is, de tweede, sorry. De twee, slag twee, twee, twee om twee is het. En, uh, maar dat doet het dus keurig hoor. Zonder twee slag kaal. Hij komt dus toch terug in die gelijke stand... En dat betekent dat Kroes uh, dus uh, wat scherper zal moeten gooien. Hij zal wat meer naar de zone moeten met die bal om uh, Duursma te verleiden tot een swing. Zoals uh, gememoreerd. En uh, misschien zeg ik het nu wel juist omdat ik dan gelogen gestraft wordt. Duurzma die in de competitie wat worstelt met zijn slaggemiddelde. Gaat uh, in het outfield en die zou gevangen kunnen worden door de rechtsvelder. En die wordt gevangen. Maar dan komt er toch nog een man binnen of thuis. En die is binnen zeker wel. Dat is dan uh, Bas de Jong die dan uh, binnenkomt. En voor Nederland dan toch nog een punt op deze klap van Michael Duursma. En dat is inmiddels punt nummer 9 in de vierde inning voor de Nederlandse ploeg. Omoveringsslag voor Duursma. En het punt dus van Bas de Jong. En we gaan dus nog eventjes verder met Daanji. Die nog mag gaan slaan met nu 1 en 2 bezet. Sjaldemar Daanji, hij is de nummer 9 op de slaglijst van Nederland. Komt ook al voor de derde keer deze avond in het slagperk. En uh, leunt dus net als de rest van zijn teammaten tegen die comfortabele 9-0 voorsprong aan in dat slagperk. En dan kun je je wat permitteren. Dan kun je zijn een balletje laten gaan. En zoals Duursma net liet zien, voor mij wat laat je een keer op twee slag kaal zetten. Die, uh... De Cubaanse verdediging die worstelt in alle opzichten. Het is de pitcher die het moeilijk heeft. Maar als die bal er nog eens een keer het veld in komt... dan hou je je hart vast of de Cubanen er wel op tijd bij kunnen zijn... om überhaupt nog iets met die bal te doen. Kortom, het is allemaal niet zo heel erg fraai en best wat de Cubanen laten zien. Maar ach, wat kan ons het schelen. Een cadeautje is ook wel eens lekker in juli. Dus uh, laten we vooral niet de negatieve kant van deze wedstrijd belichten. Maar genieten van dat wat het Nederlands team ons voorschotelt. Een prachtige wedstrijd in verdedigend en aanval. Op Je zou uh, mogen hopen dat het Nederlands team deze vorm vast kan houden. En dan kan het echt voor hele leuke dingen gaan zorgen in deze 25e Haarlemse rondbalweek. Ja, en als het de vorm weet vast te houden nog eventjes wat langer... dan uh, wordt het Europees kampioenschap ook een uh, mooi verhaal voor Nederland. En uh, wat dat betreft Adel verplicht natuurlijk voor de Oranje-mannen... onder leiding van bondscoach Jim Stokel. Die zijn ploeg uh, tijdens deze week toch uh, uitstekend uh, ziet presteren. Nu ook nog het aanvallende gedeelte op Ordis is Inmiddels met uh, twee wijd en één slag. Twee mensen uit bijna. Nederland en nog mensen op de honk ook op de honk 2 en 1. Kemp op 1 en Engelhard op uh, 2. En de volgende bal die gegooid wordt door de pitcher krijgt uh, een call als slag. Zodat er nu staat 2 slag en 2 wijd. Het gemiddelde ja. van Daanjie is uh, 500 op de volgende bal van uh, Kroes. De pitcher van de Kubanen Komt hij hier nog uit? Kroes of gaat het naar de team? Hij raakt hem. Hij gaat in het uh, midveld. Maar die, die moeder van oh, hij... ja. Nee, hij vangt hem niet. Hij valt voor de midvelder. Hij stuit het daardoor. En dan komt dus toch het volgende punt inderdaad. voor de ongeveer. Nee, daar gaat hij uit zeg. Ja, daar gaat hij uit. Engelhard is in ieder geval uh, binnen. Maar ja, de score is dan wel daar voor Engelhard. Het is ook het einde van deze vierde inning. Wel een tiende punt dus. Binnen geslagen door Daantje. De bal die voor de midvelder viel. En uiteindelijk de derde nul was van... Ja, Engelhart of Daanji was iets te gretig. Hij sloeg weliswaar een honkslag, maar ging daarna door naar het tweede honk. En uh, daar, ja zo, je kan de Kubanen veel verwijten. Dat ze helemaal niks kunnen, dat ze te ver gaan. Dus de... De Cubanen deden dat keurig. Uh, eerst werd er dus gepoogd om de bal op de nul op thuis te maken. Toen dat niet lukte, was de catcher er razendsnel bij. Danji probeerde van het eerste naar het tweede om te komen. De catcher gooide naar de korte stop. Een actie 2 naar 6. En daarop sneuvelt Sheldimar Danji. En is daarmee de derde 0. Het punt telt dus wel. En dat betekent dat Nederland inmiddels, luister goed, de voorsprong heeft uitgebouwd naar 10 tegen 0. terwijl collega Theo Plachard hier naast ons alle middelen hanteert om ons af te leiden. Prince was dit met de uh, gitaar. Ja dat water dat uh, is non-potable zegt Theo. Ja, ach, ja. zien... ach, nou. er, er is wel meer niet in orde hier vanavond nee, in nee, het stadion heb ik het idee. De woord. Cubanen die hebben er alles mee gedaan, die hebben er gedronken, die hebben eronder onder gedoucht. Want uh, het is echt een uh, uh, uh, aaneenschakeling. ...van uh, de, de, de, ja, tegenvallende moment aan de kant van de Cubane, uh, Edward. We hebben zojuist gezien hoe Mendoza weer uh, sneuvelde, kansloos. Een actie uh, drie alleen en ook zijn opvolger in slagperk La Rosa. Verging het niet veel beter, hè? Nee, die is ook alweer naar de kant gestuurd. En dus uh, is het nu aan uh, Ayala om uh, iets te gaan doen. De korte stop van uh, Cuba. Het is <laughs> mijn 10-0 stand... En ik vroeg dit al even aan Theo. zeg, is er nog een regel dat we na vijf innings bij 15 uur ook al kunnen stoppen? Maar dat schijnt alleen in het softbal zo te zijn. De, ja, in het softball is dat wel zo. Maar uh, in het honkbal moeten we toch echt even wachten tot de zeven innings gehaald zijn. Ja, het zou wat zijn hoor. Ik kan me niet voorstellen dat de baan het zo ver laten komen. Nou, kan aan de andere kant... Ik kan komen. me niet voorstellen dat ze uh, nog wel punten komen. Maar... Uh, ja, waar ze het vandaan moeten halen om überhaupt nog een keer uh, uh, in de buurt van die thuisplaat te komen. Er is iemand geraakt en dat is uh, Ayala op uh, het been. Het linkerbeen zo te zien. Komt gelijk een uh, verzorger bij, maar... Uh... Hij krijgt wel gewoon twee, twee slag en uh, nul wijd. Ja, hij, hij zakt uh, nu uh, ook door de hoeven. Dus uh, dat zal... Uh, Vanaf de knuppel. Zal dat fijn gedaan hebben. Zichzelf op de, op de voet geslagen heeft. Dat kan je ook zeggen bij Cuba. Ja, ja, je zag het eerder van de week. Vorige week donderdag. Uh, Kingsdale in die uh, oefenwedstrijd. van het Nederlands team tegen Cuba. Die ze overigens ook met 3-2 wonnen. Nou ja, ook. Die ze met 3-2 wonnen. En uh, Kingsdale sloeg zichzelf daar ook op de voet. Uh, is daar toch een paar dagen door uh, uit de roulatie geweest. Inmiddels weer helemaal hersteld. Dat heeft hij vanavond al een paar keer laten zien ook. En uh, nu is het uh, het lot. Uh, Ayala het wordt door hetzelfde lot getroffen. Staat de bal op de voet? Ja, het kan natuurlijk best pijnlijk zijn. Maar uh, het is niet anders sportief applaus uh, van de toeschouwers hier, uh, omdat hij, uh, <coughs> pardon, een uh, broodkruimeltje zit hier uh, dwars. Ja. Omdat hij de bal is uh, waar per voet heeft gekregen en daar nog wat last van heeft, maar toch weer terug gaat naar het slagperk. Ik neem een uh, slokje van dat uh, non-potabele water. Ja, ik zou uh, zeker goed uitkijken waar ik allemaal doorstek, Edford. <hijen> vanavond. Er zit wat, hoor, hier. In de, er hangt wat in de lucht uh, in het stadion. Uh, wellicht een sensatie. Is nou, als je met zo'n voet kan hij in elk geval aan zijn handen heeft hij niks. Want hij kreeg die kruppel nog steeds razendsnel door die zone heen. Alleen ja, het is, het is fout wat eruit komt. Een foutslag. Ze krijgen de bal maar zeer lastig het, het veld in op het werpen van Boyd. En ik zei dat aan het begin al. Ook in de Nederlandse competitie steekt Boyd op dit moment met kop en schouders... boven de andere pitchers uit een era van 0,47... En het era, dat wil zeggen dat je kijkt naar hoeveel verdiende runs heeft Boyd tegengehad. of een pitcher in het algemeen. En het aantal verdiende runs, dat deel je dan weer door het aantal inningen dat een pitcher in zijn totaliteit gegooid heeft. En dat is veel dat je met negen. Bent u er nog of bent u inmiddels afgehaald? Het aantal verdiende runs, dat deel je dus door het aantal innings dat een pitcher gegooid heeft. En dat is veel dat je met negen. En dan heb je dus het, zou zeggen, het virtuele aantal runs dat een pitcher gemiddeld in een wedstrijd tegen zou krijgen als hij negen innings zou gooien. Nou, dat getal is uh, voor coaches van belang, want daaruit kunnen zij afleiden hoe goed een pitcher is... en hoeveel moeite een tegenstander heeft om op een pitcher te slaan, opdat u dat nou weet. Het is uh, Ayala die zich uh, niet zomaar gewonnen wil geven in het gevecht met Boyd... want hij uh, werkt toch nog wel aardig wat balletjes weg. Hij heeft net al even wat tijd gehad voor die verzorging van de voet... Maar uh, voorlopig uh, houdt hij het aardig vol en uh, staat hij nog steeds in het slagperk. En bindt hij de strijd aan met Leon Boyd. Volle bak uh, met uh, drie wijd en twee slag. En een foutslag zojuist. En toch een poging gedaan door linksvelder Kinzeel om die bal uh, in het, uh, fout, uh, het deel van het uh, veld toch uh, te vangen. Maar dat lukte niet. Het hek uh, voorkwam dat hij met uh, de handschoen bij de bal kon komen. En dus uh, krijgt uh, Ayala nog een uh, herkansing. ...op het werpen van Boyd, die hij zo roemde om zijn prestaties in de hoofdklasse. Ja. En terecht rest, hij gooit nu de derde slag en dus is Ayala uit. Nagezien de voorgaande twee mensen, Mendoza en La Rosa, ook al naar de kant gingen... ...zonder dat ze het eerste honk wisten te bereiken... ...komt er daarmee een einde aan de vijfde slagbeurt van Cuba. Cuba speelt aanvallend uh, bijna niets klaar. Als we nog even kijken, Peter, terug in de partij Sanchez nog in... Uh, de tweede inning een honkslag, ja, eigenlijk in ieder maar een honkslag. De derde inning Mendoza met 4 bijt en Ayala met een honkslag. Dat was eigenlijk het enige moment dat Cuba enigszins uh, ja. richting thuisplaat mocht gaan denken. En in de vierde inning Bel nog een honkslag. Maar het is allemaal heel povertjes, drie honkslagen tegen 10 voor Nederland. Nederland leidt ook met uh, 10-0 tegen uh, Cuba. Veld van uh, Cuba maakte uh, twee fouten. Kingsale is de eerste die weer gaat slaan voor het Nederlands team als beide ploegen zo dadelijk weer terugkeren in het veld. En een gelijkmaker de gelijkmakende slagbeurt van de vijfde inning. Nederland leidt dus met 10-0 tegen Cuba. 107.3 FM. Radio Honkbalweek. was out to get me And that's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams And Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my mind I've been alone I'm a believer I couldn't leave her if I tried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 Right. Oh, oh was out to get me Now that's the way it seemed the Disappointment haunted in all my dreams Oh, then I saw her face I'm uh you -huh. Speciaal aangevraagd door ons hoor, voor het uh, Cubaanse team om nog een beetje steun te geven. Oh, oh. I'm a believer. Want uh, ja, wat moet je anders? Uh, je moet toch ergens nog meer geloven? Als je Cubaan bent en je bent helemaal hierheen gevlogen... dan doe je niet om je vervolgens met 10-0 te laten afmaken door, een, door het Nederlands team. Inmiddels uh, zou je ook nog kunnen denken dat de Cubanen alle middelen gebruiken... om uh, het Nederlands team af te stoppen. Er staat nu zelfs een trekkertje op de korte stoppositie. <laughs> een trekkertje uh, met wat mummeltjes eromheen. Dat betekent uh, dat het veld wat onderhoud behoeft. Het heeft ook nog heel even geregend uh, net tijdens de wedstrijd. Maar ook voor de wedstrijd is nog wel wat gevallen. Het kan mannetje is voorzien van een mannetje of drie 4 die druk staat te harken en te doen. Kortom, er is hier een soort van commercial break gaande. Het publiek wordt geamuseerd door stadionmuzikant Jeroen Kalverlagen. En uh, misschien kunt u thuis ook nog even een kopje koffie schenken of iets sterkers. Wij wachten tot het vervolg hier zich weer aandient van Nederland tegen Cuba.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 But you better not kill the groove Hey hey, hey it's murder on the dance floor But you better not steal the moon You better not steal the moon Met Murder on the Dance Floor. We zijn weer bij de wedstrijd tussen Nederland en Cuba... waar dus de wedstrijd even stil werd gelegd vanwege wat veldonderhoud. De mannen van SRO kwamen met trekker en al het veld op. En met name zo rond de kortstoppositie moest er toch even wat onderhoud gepleegd worden. Die spelers lopen daar natuurlijk met spikes de hele tijd op en neer. En als het dan wat zacht is, kan die toplaag wat erg kuilerig en ongelijk worden. Dus dan is wat onderhoud wel zo prettig. We zien in de Nederlandse slagbeurt die zojuist weer is begonnen met Eugene Kingsdale, de kop van de slaglijst, meteen de eerste nul vallen. Het is een actie 4 naar 3 aan Cubaanse zijde die een eind maakt aan iedere ambitie van Kingsdale om de succesreeks weer op te pakken in deze inning. Kingsdeel dus de eerste uit en zijn plaats in het slagperk wordt overgenomen door de rechtsvelder Danny Romblie. Inmiddels heeft Marco Stovelaar wat aardige wetenswaardigheden. Naar aanleiding van deze toch wat, iets wat merkwaardige stand op het koerenbord naar... ...boven gehaald. Cuba speelde voor aanvang van deze Haans ...in totaal 70 wedstrijden op de week... ...waarvan er maar liefst de 55 werden gewonnen... ...en maar 14 werden verloren. Eén keer werd er gelijk gespeeld. En als we dan de cijfers bekijken... ...de grootste nederlaag leed Cuba op 24 juli 2004. Toen was Japan met 10-1 te sterk. 2004 was dat... Verder nog een nederlaag in 2000 tegen Amerika, 9-1. En in 82, 8-2 opnieuw tegen Japan. Terwijl we even kijken of Rombly safe is op uh, 1. Dat is hij niet. Nee hoor. Een fout. Oh, het is een fout. Goed Theo, fijn, Dan kan ik weer even verder gaan met de statistieken Theo. Als jij dan uh, dat gedeel voor je rekening neemt. En Nederland won uh, drie keer van uh, Cuba. Volgend genoeg wel is dat in het laatste decennium steeds gebeurd. De finale haalde ik al eerder aan in 2006 toen Nederland na een achterstand van 6-0 met 9-6 van Cuba won. En eerder in 2004 was er een 3-1 zegen en in 2002 een 7-5 zegen. Maar nog nooit dus een score in de hoogte van deze als hij hier tenminste zo op het bord ook aan het eind van de wedstrijd staat. Maar goed, dat zijn dus de cijfers van Cuba tijdens deze haarms Hompelweek. Nu zijn de cijfers een 10-0 achterstand van Cuba. En Rombly die het toch een keer gaat uh, proberen richting het eerste honk. Maar dat is een vangbal. Dus kies daarmee de 2 0. De 2 0 uh, noteren wij voor Danny Rombly. Nadat net al uh, Eugene Kingsdale dus de eerste nul was. Als ik het goed heb heeft Nederland uh, 10 honkslagen al geslagen in deze wedstrijd. Klopt tegen de Kubanen. En dat betekent dus dat uh, Nederland er flink op los timmet. En ook het rendement heeft uh, dat erbij hoort. Want uh, ach, 10 punten uit 10 honkslagen. Dan doe je het heel niet uh, verkeerd. We zijn inmiddels aangeland bij de derde slagman in deze inning voor het Nederlands team. En dat is derde hongman, Riley Legito, die zo vroeg in de wedstrijd hard op de rug werd geraakt door de startende Cubaanse werper Sira Lizea. Inmiddels is dus vervangen door Kroes. En deze Kroes die staat er alweer een tijdje op. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat uh, die Cubaanse coach heeft gedacht... Uh, je ziet maar hoe je eruit rechtvindt. Ik pak de bus naar het hotel. <lacht> en uh, ik hoor vanavond wel uh, hoe je het hebt opgelost. Jij bent immers uh, met die acht konuiten van je mede verantwoordelijk voor deze blamage. Dat hij was met die bus. Ik wil daar pak nog deel aan hebben. Je hebt best wel eens de bloed te lopen terug naar het hotel. En uh, dat de coachingstaf al ook weg is. Nou, in ieder geval, uh, het Nederlands team uh, profiteert vooralsnog uh, redelijk goed. Het is uh, moeilijk om de concentratie ook vast te houden in een, uh, in een wedstrijd... waarin je zo ruim voor staat. Je moet dan echt uh, gaan voor bijna persoonlijk uh, succes. Wil je nog scherp blijven? Want ja, je bent natuurlijk geneigd als je 10-0 voorstaat... om ook net als wij af en toe aan een beetje de concentratie te laten verslappen... en wat lacherig te worden. Dat gaat bij zo'n team ook. Mag niet gebeuren, maar uh, het zou kunnen gebeuren. Laten we eens kijken hoe uh, Legito uh, uh, daarmee omgaat. Of hij de spanningsboog uh, weer te pakken heeft... en zich goed kan voorbereiden op de worpen van Kroes. In elk geval wordt hij hard geraakt, Kroes. Uh, bal in het uh, linksveld is in ieder geval een foutslag, maar die wordt daar gevangen. Ja, heel goed gevangen door Cuba. En dat betekent dat Nederland eigenlijk voor het eerst in deze partij heel snel klaar is. Met uh, drie mensen die in het slagperk zijn getreden. Kingsale, Rombley en Legito. En Kingshill ging dus uit door die gooien van die tweede honkman richting het eerste honk. En Rombley en Legito allebei door vangballen voortijdig naar de kant. Nou ja, het mag ook wel eens een keer dat het heel snel gedaan is met de Nederlandse aanvalsploeg. Het staat 10-0 in het voordeel van Oranje. De mannen van Stockholm gaan zo dadelijk beginnen. Net als Cuba overigens aan de eerste helft van de zesde inning.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 Killing was dat, Major Tom, een hit die we, nou ja, een hit, een, een herkenningsmelodie werd het op een gegeven moment voor ons bij Radio Hongo week, twee jaar geleden in het toernooi toen we uh, hoe dan ook ervoor zorgden dat we die plaat elke dag draaiden. We hebben zo'n plaat heb ik deze week nog niet kunnen ontdekken, we hebben nog vijf dagen te gaan, dus misschien dat er nog wat te doen valt. Terug naar de wedstrijd, Edward. Zesde inning, Cubana aan slag. Ja, nieuwe pitcher bij Nederland op de heuvel, vangbal uh, voor de man die nu aan de slag was. Uh, we hebben, even moet ik even kijken, Sanchez uh, hadden we net gehad. Die uh, sloeg een uh, hongslag. Castro Castro gaat dus met een vangbal naar de kant. Is daarmee de eerste nul voor Cuba. En uh, Jim Stokkel zei het al in het uh, gesprek met uh, Marloes voor de wedstrijd. Dat hij uh, qua pitching uh, wat hij van plan was. En daar heeft hij uh, woord aan gehouden. Vijf innings en Leon Boyd uh, ging naar de kant. Sloeg uh, of gooide in die tijd uh, twee keer drie slag. één keer uh, vier wijd. Kreeg drie hongslagen tegen. En zijn veld speelde foutloos. Inmiddels een doelspel uh, bij Nederland. Dag, Cuba. Geruch. Ook in de eerste helft, dus de inning Prima gedaan. Duarte die aan slag was, maar uh, vervolgens wordt zowel de man op twee als op één. En dat is dus Duarte uitgetikt op de honken. En zo is het uh, nog altijd 10-0 in het voordeel van Nederland. Het is echt onvoorstelbaar, Peter, dat er geen enkele wijziging... Ja, je, je Theo zei nog een beetje gekscherend van ja, Van Kampen op de heuvel. Nu krijgen we een omslag tegen, maar het is echt probleemloos. Nou ja, ik dacht eigenlijk zelf uh, Van Kampen op de heuvel. Hij maakt hem uh, met twee innings. Uh, Gooit hij op slot met Van Kampen. Het is 10-0 bij de zevende inning. En het is einde oefening. Dicht na je afweg handen wassen en hup lekker vroeg naar huis. Zo ziet het er volgens nog uh, wel naar uit. En dan... Uh... Ja, weet ik niet met wat voor groene mensen naar huis gaan. Ja, ja, ik vind het op zich uh, wel grappig zoals het uh, <laughs> zich ontwikkelt. Maar ik heb ook wedstrijden van Nederland waarvan ik uh, ja, lange tijd achterover zat en dacht van er gebeurt helemaal niks. Ja, het is een beetje dubbel. Hè. Je kunt, uh, het, het, het Nederlands team kun je geen verwijt maken. Zij spelen zeer gedisciplineerd en degelijk. Dus eigenlijk is het enige, als er al een tegenvaller is, ja, dan is het uh, dat uh, Cuba... Met uh, een soort halve inzet speelt. Maar op 50% presteert. En uh, daardoor dus niet veel verder komt dan uh, uh, wat slappe tegenstand. Wow. En slechts nul punten. Er wordt geschoten. Dus als u uh, uh, inmiddels het uh, idee krijgt... Uh, dat er hier geschoten wordt in het stadion, dan heeft u er helemaal gelijk in. Cuba wordt wakker geschoten. Het zijn t-shirts uh, die met een soort slingerapparaat het publiek in worden geschoten. En als de jongetjes hier rechts naast mij hun zin krijgen, dan niks al meteen onthoofd. Want dat betekent dat, dat er een, een t-shirt met uh, een flinke snelheid uh, door mijn hoofd moet willen in de handen van nou ja, de van. Het kant op. Zo, uh, ja, de man, dat moet ja, je dan het... niet tegen je hoofd krijgen.